3 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Een schip van de Nederlandse marine in het Caribisch gebied... gaat naar Saba om er water te brengen. Het eiland kampt met een ernstig drinkwatertekort. Het is er al lange tijd droog en de waterfabriek is kapot. Scholen, het ziekenhuis en verzorgingshuizen raken door hun voorraad heen. Het marineschip Pelikaan kan maximaal 70.000 liter water meenemen... en ook kunnen op het schip duizenden liters water per uur drinkbaar worden gemaakt... In 2009 bracht de pelikaan ook al water naar Saba en een jaar later leverde het schip water en hulpgoederen aan Haiti, dat getroffen was door een aardbeving. Het marineschip komt waarschijnlijk donderdag aan in de haven van Saba. In Venezuela zijn honderden mensen de straat op gegaan om duidelijkheid te eisen over de toestand van president Chavez. De Venezolaanse president heeft kanker en is al tijden ziek. De regering vertelt de laatste weken steeds wisselende dingen over de socialistische president. Soms wordt hij langzaam beter en soms vecht hij voor zijn leven. De demonstranten in Caracas zijn bang dat de president te ziek is om het land te regeren en willen nu de waarheid over zijn toestand. Vijf maanden geleden werd Chavez herkozen... maar vanwege zijn ziekte is hij nog steeds niet beëdigd. Bij een bomaanslag in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker 45 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De bom ontplofte bij een Sjiitische moskee... op het moment dat veel mensen het pand verlieten. Door de kracht van de explosie storten gebouwen in en ontstond er brand. Sjiiten zijn geregeld doelwit van aanslagen... door radicale Soenitische groepen die banden hebben met Al-Qaeda. Vorige maand kwamen bijna 90 mensen om het leven... bij een aanslag in een Sjiitische wijk in de stad Quetta. Het weer. Vannacht klaart het op en op de meeste plaatsen vriest het licht. Overdag is het zonnig, het blijft droog... en de temperatuur ligt tussen 7 en 11 graden. Dinsdag wordt het nog iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de naam van het goede leven met Adelie. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes for a blue coin.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 Searching for Sugarman heeft vorige week de Oscar voor beste documentaire binnengehaald. En dat is niet de eerste award eh, voor deze bijzondere documentaire van de zweet Malik Benjelul. Searching for Sugarman heeft het afgelopen jaar wereldwijd maar liefst 22 awards gewonnen. Onder andere een BAFTA en de publieksprijs op het ITVA en nu dus ook een Oscar. Nou Nog even kort het krankzinnige verhaal van deze zanger Sixto Rodriguez... He, wiens muziek in zijn eigen land Amerika niets deed, eind jaren 60, begin 70. Was dat vanwege zijn Latijns-Amerikaanse naam? Hm? Nou ja, toch was deze singer-songwriter wereldberoemd in Zuid-Afrika... en zijn muziek leverde gewoon de soundtrack voor de protestgeneratie... die zich afzette tegen de apartheid. Er zijn wel een half miljoen van zijn platen verkocht daar in dat door boycotts in de tijd geïsoleerde land... in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En dat terwijl die Rodriguez zelf een mysterie bleef. Hè? Volgens een van de vele overleveringen zou hij zichzelf... tijdens een optreden in de VS... voor de ogen van het publiek in brand hebben gestoken. Nou, een van de grootste talenten van zijn, van zijn generatie eindigde ja, zijn muziekcarrière als een miskend artiest. Hij hield ermee op, ging werken in de bouw en de sloop, zonder een flauw vermoeden te hebben van zijn populariteit in een heel ander deel van de wereld. Nou, 25 jaar later besluiten eh, in Zuid-Afrika een, een, een platenhandelaar en een muziekjournalist om die raadsels rondom deze tragische heldes te ontrafelen. En dus weet Malik ben Jilul, nou ja, die ruikt een ijzersterk verhaal en hij werkt zich drie jaar kapot aan deze film. Maar het resultaat mag er zijn. Eh, het is overal wel grappig dat Vincent, Vincent Krom, regisseur. vertelde dat hij drie jaar geleden. dat heeft hij me al heel lang geleden ook eens verteld. dat hij eh, Rodriguez al gezien had in het bovenzaaltje van Paradiso. En het hartstikke leuk vond. ze hebben niet veel publiek. Maar dat zal nu wel anders zijn als hij weer eens komt optreden. Uh, nou ja, Searching for Sugar Man is verkrijgbaar op uh, DVD en Video on Demand. En ook nog te zien in het filmhuis van de Bali. Als je dat, dat is nog leuker aan het Amsterdamse Leidseplein. Nou, Het is absoluut de moeite waard.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 How many times can you wake up in this comic book And plant flowers Ja, op de dvd van uh, Searching for Sugar Man vind je ook nog uh, als extra... Een, een erg informatieve The Making Of... Hè, waarin regisseur Malik uh, Benjeloul dat hele ontstaansproces nog eens uit de doeken doet. En zich ook nog even afvraagt wie nou toch al dat geld opgestreken heeft... van die half miljoen platen die in Zuid-Afrika zijn verkocht... en waarvan Rodriguez geen cent gezien heeft. Niet dat dat volgens mij hem veel kan schelen, hoor. Hij zou het ongetwijfeld weggegeven hebben. Iets anders nu. Uh, we spelen weer Leentjebuur bij de KRO-collega's van de ochtend van 4. Het is een fijn programma, dagelijks van 7 tot 9 op Radio 4. En vanochtend wordt dat uh, straks gepresenteerd door Mieke van der Wij En de andere dagen doet Margriet Vromans dat. En ik ben best jaloers op haar, want zij krijgt iedere dinsdagmorgen tegen 9 uur A.L. Snijders op bezoek. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Vandaag is het. Uh heb ik iets bijzonders aan jou te vertellen. Want ik heb net tien uh, minuten of twintig minuten geleden een e-mailtje aan je gestuurd. Maar ik weet wel dat je het niet, want je zit in de uitzending, dus je kunt het niet uh, gelezen hebben. Maar het gaat er namelijk om dat ik in dat stukje wat ik direct ga voorlezen, de horloge maken, heb ik één woordje... Veranderd. En nog maar een klein woordje. Het woordje of heb ik in en veranderd in de laatste zin. En uh, ik heb je dus gewaarschuwd dat dat gebeurt. En als je dan mee zit te lezen, dat je ineens schrikt... Dat, uh, dat ik zo'n grote fout maak. Maar uh, dat is dus met opzet gebeurd. En is het een essentieel verschil? Ja, daar gaat het juist over. Het is, volgens mij, uh, ik denk dat er veel mensen uh, de schouders over zullen ophalen... maar ik niet. Het is een zeer belangrijk essentieel verschil. Daar zal ik je straks na de uitzending weer een e-mail over sturen. Maar het beetje waar het, ik aan moest denken... Namelijk ja. eh, Bonnard, de Franse impressionistische schilder Bonnard. Die ging eh, met een paletje onder zijn jas naar het museum. En als er dan in een zaal waar hij hing en, en niemand was en de ze post vooral even niet opletten... dan haalde hij het snel tevoorschijn en dan veranderde hij wat. In, in, in zijn schilderij. eigen schilderij? Ja. Ja, ja dat, dat is, een Schilder en Schilder mag is, dat. Niemand anders ja, ze, mag dat, maar een Schilder hij mag Hij ook niet, waarschijnlijk. Nee, de nee. juristen zullen wel zeggen dat het een misdaad is, maar het is toch fantastisch dat hij dat deed. Ja, nou, en, en zo doet u dat ook met of en en. Ja, nu ja, zonder me verder met Bonnard te willen vergelijken, is de aandrift waarschijnlijk hetzelfde. We gaan er naar luisteren. De horlogemaker, oh. hè? Zo heet het. De horlogemaker. Als de avond voorbij is en ik mijn auto opzoek in de buurt van artes... leeuwen, giraffes en nijlpaarden in het centrum van een stad... hun geluiden, zie ik scherven op straat liggen. De buitenspiegel is vermorzeld. Ik tape de resten aan elkaar tegen zwabbering en verlies... en rijd over de A1 naar huis... Het mist behoorlijk. Ik moet langzaam rijden. Ik kan de Vandaal wel begrijpen. Het vernielen geeft grote bevrediging. Hij moet de hele dag horloges maken. Hij zit geconcentreerd met, een zeer fijn, met zeer fijne instrumenten te werken. Een vergrootglas in zijn oog. Hij vermoedt dat zijn vrouw niet meer van hem houdt. Hij vreest dat Ajax achter Feyenoord zal eindigen in de competitie. Zijn kinderen en hebben geen belangstelling voor Kafka en Gogol. Ze spelen computerspelletjes in hun kokon. De poolkappen smelden, smelten... en er zwemt, er zwemt bijna geen volwassen kabeljauw meer in de Noordzee. S'avonds loopt hij door de stad. Hij is een gevoelige man. Hij houdt van de natuur... In de zomer zette zijn tent op aan de bosrand van een natuurcamping... waar geen elektriciteit is en waar alleen pompwater gebruikt wordt. Soms wordt zijn aandacht getrokken door de uitbundige spiegel van een glimmende auto. Hij slaat erop los met grote kalmte. Eigenlijk met een soort spijt. Daarna gaat hij slapen. Het duurt weken voordat hij weer opgeladen is... De volgende dag laat ik een nieuwe spiegel op de auto zetten. Kosten 119 euro. De monteur zegt dat het veel duurder zou zijn geweest... als het fijne bewegingsmechaniek beschadigd was. Hij zegt ook dat ik beter niet meer naar Amsterdam kan gaan. Maar ik denk dat de horlogemaker ook in Zutphen en Deventer woont. We hoorden het begin van de opera Leur Espagnol van Maurice Ravel. Die hele opera speelt zich af in de winkel van een klokkenmaker. Duren worden dichtgesmeten, harde woorden vallen, geen weg terug. Mensen zeuren, mensen zagen, mensen zeiken, mensen klagen. En voor je het weet, ben je kaal, oud en chagrijnig, alles gaat zo vlug. Dus wat kan er op tegen zijn? Terwijl de wielen draaien en roofriddertjes in BMW's graaien kapitaaltjes bij mekaar. Jij rijdt dwars door de regen over volle autowegen. En soms zit alles tegen en je komt vandaag niet klaar. Dus wat kan er Bezig zich te profileren door genuanceerd te discussiëren over het landsbelang. En jongens met geverfde haren spelen solos op gitaar. Maar ze gaan ons echt niet missen, Ben maar niet bang. Dus wat kan er op tegen zijn? Tijd voor mij Eigenlijk hebben we alles wat we hebben willen Dus mij, mij maak je alleen nog blij Wat tijd voor jou te eten. Te veel witte wijn drinken en dan de weg terug finaal vergeten. Een hele mooie, ingewikkelde, intelligente haiku componeren. Op mijn gemak proberen om de poes van de buurvrouw tot het boeddhisme te bekeren. Naar Berlijn rijden om een zeer interessant gebouw te gaan bekijken. Maar ja, iets te veel bier drinken dan tegen het Pruisisch monumenten zeiken. Time for y'all. Bertus Borgers, uh, hier uh, laatst nog te gast, samen met zijn dochter Nova... Hè, schrijver van twee zeer leesbare autobiografische boekjes en zijn bundel Weg van Hier, over zijn eerste jaren in de muziek. En Ik hou van Herman, over alles wat hij met Herman Brood meemaakte... met wie hij regelmatig speelde. Nou, Borgers, een van de beste saxofonisten van Nederland. En dit lied komt van zijn cd, eh, Ver van Hier. Zoek allemaal maar op zijn website, bertusborgers.nl En ga naar zijn show kijken, hè. Ik hou van Herman, want hij toert mee door Nederland. En er zit echt prachtige muziek bij. Zij had ik dit al laten horen. Het is een prachtgedicht van Ingmar Heitse over zijn verdriet niet te kunnen zingen. Ah, Tom Amerika, ook laatst mijn gast, die maakt het die wel zingt. Ademsteun. Een van de dingen waar ik niet aan wen. Kunnen zingen. Ik bedoel dit niet koket. Ik bedoel oprecht, ik kan niet zingen. Tot mijn spijt ben ik net muzikaal genoeg om dit te onderkennen. Mijn zang is vals en zacht. Ik zing alleen als ik erg dronken ben. Ik heb het nooit gekund. Geen dag. Toch hoop ik elke ochtend opnieuw. Toch hoop ik elke ochtend opnieuw dat ik bij toverslag barbiers en parelvissers gal. Er is een grote zwarte gospelzanger in mij neergedaald... Lege zitten blozen Op een bankje bij mijn huig Lieve God, u geeft en neemt Of u nu bestaat of niet Maar leer mij zingen Of wennen aan niet kunnen zingen Alsjeblieft Het gedicht Ademsteun van Ingmar Heidse... Uh, door hemzelf voorgedragen en door Tom America op muziek gezet, gezet. Ik vind het erg mooi. Uh, zeg, ik heb nou toch iets grappigs in de bus gehad om te recerceren. Ik was me helemaal niet bewust van dat ik het boek had aangevraagd... maar uh, het is echt hilarisch. De Oranjes, een uitgebreide geschiedenis. Met dan brei in hoofdletters he, van ene Fiona Gobble. De ondertitel, makkelijke patronen om de koninklijke familie te breien... Met patronen voor de inhuldigingsmantel en outfits van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Nou, ik lees even voor. Het boek geeft breipatronen, tips en ideetjes. om niet alleen de outfits van de hoogtepunten uit de levens van onze royals te breien. Denk aan verlovingen, huwelijken. uiteraard ook de inhuldiging van de koning en koninginnen. maar ook om de poppen zelf uit wol en garen te laten ontstaan. Nou, Fiona Gobble heeft dit uh, kunstje al uh, geflikt voor het Engelse Koningshuis. En uh, ook voor die laatste trouwerij van die prins uh, met dat meisje. Nou, ben ik even kwijt. Dat doet er niet toe. Dit boek, ja, het doet je glimlachen. Nou, dit liedje ook van die rare Ellen Stone met zijn blonde krullen en rare lelijke bril. Spend my It always rises soon Cause I spend my nights howling at the moon yeah, I never get sleep Sleep, sleep No, but just Reach, reach Reach I, I can feel it on the ends of my fingers And taste it on the tips of my teeth So you see Why I never get sleep I can't get no sleep Don't know why I can't get no sleep Don't know why I can't Working out so far, so I spent my night shooting that star. Blijven, want je moet luisteren naar de Nacht van het Goede Leven. Nee hoor. We gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, Jan Hemers heeft een tekst geschreven. Ik ga hem er even bij. Waar is die? En, uh, dat is ingedeeld in drie fragmenten. En u moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u een cadeautje winnen. Ik heb geen idee wat, maar dat, dat is leuk. Laat u verrassen. Volgens mij zijn er nog een paar boekjes van Charles van den Broek uit uh, Utrecht, die hij getekend heeft. Uh, uh, de, de, de liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk, bijvoorbeeld. Die moet ik ook weer ja. draaien. Um, goed, ik, ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen. U, u kunt het dadelijk bellen: 0800-1121. Helemaal gratis. En, uh, maar hier is het eerste fragment. Ja, wat zal ik zeggen? Uh, we hebben het momenteel dus behoorlijk rustig. En nee, dat is niet leuk. Ik bedoel, uh, wij doen liever waarvoor we zijn ingehuurd. Maar ja, dat schijnt dus echt even niet te kunnen. Kijk, iedereen heeft het over onze klanten... maar voor ons is het ook geen pretje, hè? Ik bedoel, je verheugt je toch op een lekker afwisselende baan. Nou, dat is er dus mooi niet van gekomen. En eerlijk gezegd, ik heb zelf van mee af gedacht... dit kan nooit goed gaan. Maar ja, je blijft hopen. 0800-1121 als u het denkt te weten... En de muziek ja, van het komende half uur... die komt van twee leuke cd's die ik net binnen heb. Ik ben eigenlijk best wel tol op die serie Rough Guide 2... Hè, waarbij je muziek uit allerlei landen, streken, periodes... of afzonderlijke artiesten aangereikt krijgt... die je nou ja, echt een goede indruk geven van dat land... of die streek, die periode, die stijl of die artiest. Goede info vaak ook, in een boekie erbij... Uh, nou, hier bijvoorbeeld, Latin psychedelia. Zuid-Amerika ging eigenlijk pas eind jaren 60 van de vorige eeuw... een beetje meedoen met de, met de populaire muziek. Toen Santana uitgenodigd werd op Woodstock, ja toch? Nou, vanaf dat moment mocht de Latin Sound doordringen in het popgebeuren. Nou, hier een nummer van de band Traffic Sound uit Peru, eh, genoemd naar het verkeerslicht dat ze gestolen hadden... en dat in hun rep repetitieruimte stond. Nou ja, tussen 1967 en 1972 waren zij eh, een van Peru's... meest vooraanstaande psychedelische bands. Hier het nummer La Camita, Het Bedje, uit 1971. La Camita van uh, Traffic Sounds te vinden op de Rough Guide to Latin Psychedelia. Um, wat overkomt mij nu? Geen bellers? En het is helemaal niet moeilijk. Nou, nou wat is dat nou? Vind ik nou heel flauw. Nou, hou ik hem Nee, oké, okay, goed. Hier is het volgende fragment. En dan bellen, hè? Jantozie. Goed. We hebben natuurlijk een totaal valse start gemaakt. Ja, het moest allemaal snel, snel, snel. En ja, het is natuurlijk ook niet goed. En we zijn eigenlijk niet erg ervaren. Ja, hè, en dan word je in diepe gegooid. Dus wij aan de slag. We leken wel Windows-computers van de eerste generatie, zeg. Steeds maar weer vastlopen. Dus dan was het, ja, als het ware, control, all, delete... en hopen dat de boel dan weer draaide. Mooi niet, dus... We stonden compleet voor gek. Jongens, het is echt niet moeilijk. 0800 1121. Wel nou even. Hè. Vertel me gewoon even wat het zo'n weekendje gehad hebt. Dat je weer niks gedaan hebt. Lekker thuis op de bank gezeten. Mag ook. Goed, nog meer Latijns-Amerikaanse psychedelia. Hier Joe Cuba, een uh, Puerto Ricaan, ook wel Sonny genoemd. En de father of Latin, Boogaloo. En die wilde ook graag hip doen. Joe Cuba was dat, oftewel Sunny? Aan de telefoon, Jack, Goedenacht Jack. Goedemorgen, Arline. Goedemorgen, je zit in de auto. Ja, ik sta nu stil. Ik zet hem even uit. Oké. Okay. Eh, wat doe je in de auto? Eh, ik zit in de beveiliging. Ja, je zit in de beveiliging. En uh, gaat het allemaal goed? Geen... Uh... Ja hoor. ja. <laughs> Oké. Okay. Um altijd goed joh, dat jullie wel. Ja, daarom, daarom. Hé, hey, Jack, wie de, wie wat denk jij dat het is? Ja, ik dacht het, uh, het kabinet Rutte. Oké, okay. we hebben het behoorlijk rustig, het is niet leuk en we hebben een valse start gemaakt. Het wordt in diepe ge... oh. nou, Het is wel grappig, het zou zomaar kunnen, weet je wel. Ik vind, het, uh, ja. ik vind het heel leuk gevonden, maar het is fout, Jack. Ja, ik dus. heb <laughs> Nou, blijf luisteren en bel gerust nog een keertje, ja? Oké. Okay. En beveilig ze. Doeg! Uh, Adrie, goedennacht Adrie. Goedennacht, Goedenacht ben ik weer. Ja? Ja, nou ja, ik word een vaste bel als Ja, gezellig nou, ja. toch? Ja, we, we moeten in het meervoud spreken, hè? Uh, ja, min of meer wel, ja. Dat heb je goed begrepen, want ik heb het net over we. Huh? Dus, uh... Ja, we. Doen. Ja, we. Nou. Ik, ik, moet ik al wat zeggen? Of, uh... Je moet eerst maar even vertellen of je een leuk weekend gehad hebt, Adrie? Nou, ik zit, zit nog steeds op mijn bankje hoor. Ja? Uh, ik heb ja. net de wasmachine aangezet <laughs> om de muren te testen. Oh ja, echt waar? Ja. Ik heb ook de wasmachine uh, voordat ik wegging nog even een, een, een, een wasje in de centrifuge gedaan. Ja. Hoe is de wasjes? gewoon ze in de wasmachine. <laughs> Gooi ze in de wasmachine, ja. ja en die kan je in jouw buurt wel zeggen, ja. Ja, hoe bedoel je? <laughs> Nee, nou, moet, dan wordt het link. <laughs> café De Draver. En uh, weet ik, maar zit dat er nog? Nee, De, de Draver, dat is omgebouwd uh, tot een... Uh, gewoon een woonhuis. Dat vond ik wel, oh, ja. wel, wel jammer, want... Het was een leuke kroeg. Ja, het was een leuke kroeg, ja. Nou, een hele mooie uh, zwarte kroeg. Maar al die ja. jongens van... Uh, die, uh, die, uh, die verongelukt zijn in dat vliegtuig. Dus, ja, ja, uh, ja, maar... ja, ja. Toen hebben we ze nog heen en weer gereden, die mensen. Ja. Dus, in de staat zetten nog zo'n café... Ik moest een keertje wisselen en ik denk ga even wisselen. Nou jongen, ik kwam er binnen Ik ik wou vergiddelen naar buiten lopen. Want? Je, je, moest ik moest honderd gulden wisselen. Ja? Ze trokken allemaal mijn met portefeuille, portefeuille meteen. Ze hadden, dat hadden ze nog nooit gezien dus stomme blanke die naar binnen liep. oh echt waar? Ja, om mij te wisselen. <laughs> ik moest honderd gulden wisselen. Ja, ja. Dat is maar ook een leuke kroeg. Kun je wel lachen. Okay. Je kan wel veel lachen met die gasten. Ja, zo is het. Oké. Okay. Ja, nou, wat, wat moet ik zeggen? Nou, mag je vertellen wat jij, wat jij denkt nou, dat het ja, is? Ik, ik denk dat het Emilis en zijn clubje. Hij een roemer en zijn club zou het kunnen zijn. Want? Waarom denk, wat dacht je dat? Nou ja, omdat het, het vastgelopen was. En ze stonden al in de stad mokken. En, uh, en het ging niet door dan. Ja, ja. Ja, Dat is in, dat wel niet zijn. Nou, het is in de lijn van, uh, van uh, Kabinet Rutte. Wat ik, wat ik ook wel een hele leuke vind. Nee, het is, het is hartstikke fout, Adrie. Dus, uh, okay. Ik ga het laatste fragment lezen. En volgens mij heeft iedereen al zoiets. Oh, nou weet ik het. Belgerus nog een keer, oké? Okay? Zat, zat ik in de buurt of niet? Nee, je zat niet in de buurt. De twee straten te ver. <laughs> Op zijn minst. Ja. Oké. Okay. Hey, nou, doeg! Tot, tot kijk, Ehm, um, Ja, hier komt het laatste fragment. Om het allemaal nog erger te maken... de mensen uit ons geboortehuis zeiden dat ze ons in een paar dagen... wel weer aan de praat konden krijgen. Maar ja, dat is vragen. Wat zeg ik? Smeken om ellende. Dus nu staan we met z'n allen voor ons uit te staren in Amsterdam. We hebben trouwens nog veel stilstaande broers en zussen. Scandinavië bijvoorbeeld. Ja, stilstaan kunnen wij als de beste... Enfin, dat is beter dan door de sneeuwploegen. Dan vliegen bij ons de onderdelen hier om de oren. Nou, als je het nou nog niet weet. 0800-1121. En dan gaan wij draaien. Oh ja, nog een fijne CD uit die serie Rough Guides 2. Dit keer African Disco. Nou, ik kende eigenlijk uh, uit, uh, uit Afrika en uit die tijd... alleen de band O.C. Biza, weet je wel, uh, Anne? O.C. Biza, dat kennen wij nog wel. En hier is een schattig disco-nummer. En dit heet Dance the Body Music. Make music makes you happy. your feet. Heerlijke muziek, toch? De body music. music makes you happy. Aan de telefoon, Arie. Goedenacht, Arie. Ja, goedemorgen, André. Goedemorgen, wat ben, je, wat ben je laat wakker? Wat ben je aan het doen? Nou, nou, ik ben vroeg op. Oh, vroeg op, want je gaat werken. Ik ga een treintje rijden, dat klopt ja. Oh, want je bent machinist, oké. Okay. Ik, ik ben treinmachinist, dat klopt ja. En, en, en van waar naar waar ga je rijden? Nou, vandaag is maar een kort uh, dienstje van Keifoek naar Maasvlakte, van Maasvlakte naar Botlek en Botlek weer naar Keifoek. En hoeveel, hoeveel wagons heb je gemiddeld achter je hangen? Nou, uh, de heenreis is maar met losse locomotieven. Eerst de locomotieven brengen op de Maasvlakte, dan weer terug naar de Botlek en dan, ja, afhankelijk van 20, soms 40, soms... Uh, Zoals uh, 50. Ja, ja, ik weet als kind, ik kan het niet nalaten om elke keer als ik een goederentrein zie, tel ik altijd de wagons. Ja, ja, ja, ja. maar dat wil niet altijd zeggen dat. De meesten zeggen, of tenminste, we hebben hele korte treinen van 19 wagens. Maar ja, er zijn dan wel 12. Was, en er komt een ton in, dus uh, dat is heel veel. Oh ja, nou dat viel, je viel net eventjes weg, maar het was vast <lacht> heel interessant. Uh, Ari, uh, vertel nee. eens, wat denk jij dat, uh, dat uh, het, het mysterie van Emily is? Nou, het mysterie van Emily is, dacht ik SBS 6. Want ik was een zaterdag, mijn auto aan het wassen bij de pomp. En toen las ik toevallig de voorpagina van het Algemeen Dagblad. En toen zag ik dat het niet goed ging met uh, SBS 6. Ja, ja. Oh, nou, uh, ja, het is grappig dat je dit, dat je dit nu uh, zegt, maar dat is helemaal fout. Vooral, en het is zo leuk dat ik een machinist aan de lijn heb... terwijl ik weet wat het antwoord is en jij zegt SBS6. Dus helaas, Ari, uh, ik wens jou een fijne dag en een uh, goede rit op de trein. Ja, dankjewel. En bedankt uh, voor het bellen. Doeg. Ja, ik doe dat, Lee. Dag. dag. Dag. Ja, Sikko, uh, volgens mij heb jij het goede antwoord. Zeg het maar. Ik denk dat het de Vira's zijn. Ja, natuurlijk de Vira's. Dus ik vind het zo grappig dat ik net Arie, de machinist, ja, aan de lijn had. Ik vind het zo grappig, ja. En terwijl hij dat dus niet in de, in de gaten had. Want dat, uh... ik, ik had het wel door. En jij had het wel door, sicko. Hartstikke goed. Ja. Nou, blijf aan de lijn. Dan noteert uh, Vincent uh, nog eens een keer je gegevens. En dan, uh, ik zal wat er iets toe De kwekerij bij ons is failliet. Wat zeg je? Onze kwekerij is failliet. De kwekerij? Ja, ik werk het al op een kwekerij. Oh, ik dacht en dat je... nu in de chocolaterie. Ja? Maar ik heb een te kijken rijden. Onze week is failliet. Oh, nou, dat is ook lullig. hè? Ja, nou ja, goed. Dus dat, mensen staan niet op straat, dat niet. Nee. Maar uh, er staat nu vier hectare leeg. Ja. Nou, bij Leiden, daar in de buurt. Uh, nou, laat ik zeggen, de, de eerste 50 meter is Leiden... en de rest is Oost -Greest. Oh, oké. Okay. En die blokkeert alles. Ja, ik zit even, Anne zit al te denken van waar is dat dan? Want Anne komt ook uit Leiden. Bij maar... de was naar weg. Bij de was naar weg. Oh, oké. Okay. Ah, ja. mm. Oh ja, bij de was naar weg. Ja, ja dat, weet ik. dat weet ik wel wat je bedoelt daar. Oh, okay. Vlakbij de speeltuin en vlakbij een, een manege daarachter. Ja. nou goed, dat zijn dus de vierdaars. Oké, okay. dus jij blijft aan de lijn. En uh, ja. uh, bedankt voor het bellen. Dag, Zico, Alsjeblieft, dag. Doei. Zeg, uh, Bobby Rogers, de medeoprichter van de Miracles, die is overleden op 73-jarige leeftijd. Is net bekend geworden. En uh, nou, ik vind het wel leuk om uh, iets van de Miracles te draaien. En nou ja, hij heeft heel lang uh, gespeeld uh, als begeleidspunt van Smokey Robinson. Dus uh, gewoon dat heerlijke nummer, Tracks of My Tears. Tracks of my tears. I need you, I need you. Since you left me, if you see me with another girl, seeming like. Ja, dit was, uh, dat was Smokey Robinson, maar uh, uh, die draaiden we ter ere van... Uh, nou, ter ere, uh, in memoriam, uh, Bobby Rogers, een van de Miracles... Uh, die 73-jarige leeftijd net overleden is. Um, dit is weer het einde van, van de tweede uur. We gaan straks naar een hoorspel luisteren. Uh, en uh, ik heb ook nog een mooie... Uh, Tom Lanois, laten we ook nog eens horen dat hij voordraagt... Uh, van zijn, uh, zijn uh, het boek, uit het boek, uh, Sprakeloos. Ik ben het even kwijt, hè, jongens. Ik denk dat ik een koffie ga nemen. Tot zo!